4.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. C. F. M. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Dit is Ondertuif Nederwit met het NOS Journaal. In Amsterdam is de afscheidsbijeenkomst van Harry Moedisch begonnen. In de stad Schouwburg zijn honderden mensen bijeengekomen. Er wordt gesproken door onder andere zijn uitgever Robert Ammerlaan, Marcel van Dam en burgemeester Eberhard van der Laan. Buiten de Schouwburg staan tientallen mensen om Moelis de laatste eer te bewijzen. De kist is onder begeleiding van muziek van zijn huis aan de Leidse Kade naar de stad Schouwburg gebracht. Na de besloten bijeenkomst wordt het lichaam van Harry Moelis per boot overgebracht naar de begraafplaats Zorgvliet. Daar wordt hij om half drie begraven. Het dodental van de uitbarstingen van de Indonesische vulkaan Merapi is verder opgelopen tot 138. Twintig mensen zijn gestorven aan de verwondingen die ze opliepen bij de uitbarsting van gisteren. Een brandende gaswolk kwam toen van de helling naar beneden. Het was volgens vulkanologen de heftigste uitbarsting sinds 1870. Sommige van de slachtoffers hebben brandwonden over 95% van hun lichaam. Het kleine ziekenhuis aan de voet van de Merapi kan de stroomgewonden nauwelijks aan. Het gebied rond de vulkaan waaruit mensen zijn geëvacueerd is uitgebreid van 15 tot 20 kilometer.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 Ja, uh, het blijft hier natuurlijk heel erg gezellig, uh, on, ondanks dat u bent blijven luisteren naar uh, Goedemorgen antwoord en op een verkeerd been bent gezet door de burgemeester met rendieren. En het blijkt dat toch dat we een uh, ridder erbij hebben, Rob Harms, voorzitter. Het zit naast mij, Pieter Jouwstra, wat vind je ervan? Ja, een bijzonder moment natuurlijk dat uh, iemand uh, van de 70 vrijwilligers die 20 jaar bezig zijn een koninklijke onderscheiding krijgt. Dat gebeurt niet vaak. En als voorzitter ben ik daar er erg blij mee. Maar we gaan nu over tot de orde van de dag. Ja, maar ik wilde toch even van je horen. Ik ben, ik ben er gelukkig mee. Maar... Oké, okay, we gaan het tweede uur doen. En we gaan zo praten over het kostverloren park fase 3. Daarvoor zijn drie mensen aangeschoven. Dan komt Roy van Buringen vertellen over de DJ Contest. En hoe dat met de jongeren gaat. En hij gaat waarschijnlijk zijn stekker uit het kunstfestijn. Verder hebben we het nog over een aantal evenementen. En we gaan samen met Richard de 50PLUS uitpakken. Dat is heel verstandig. Maar allereerst aan tafel zijn geschoven de heer en mevrouw Marbus, als ik het goed zeg. Nee. Nee. U bent er, de heer Marbus. Ja. En, en Jan Kol en mevrouw. Anne Michol. En Anne Michol. We praten over het Kostleurpark. Een uh, langdurige geschiedenis over het Kosselerpark. Ik kan me herinneren dat dat onderwerp al een jaar of dertig wordt behandeld. Maar even voor de inwoners, waar praten we precies over als we zeggen Kostslorenpark? Eh, praten we dan over het Bunkerpark of is het een groter gebied? Eh, Jan, eh, eh, eerst even Jan Kool. Het is een, het is even een, een microfoon graag. Het is van oudsher een heel groot gebied en het is steeds een beetje kleiner geworden. Het liep vroeger. Als je op de oude kaart van 1832 kijkt, dan loopt het van de, de uiterste grens in het noorden van Zandvoort tot aan de kust. Dat heet helemaal kost verloren. En dat wordt steeds, steeds, steeds kleiner tot een bepaald gebied rond het kindertehuis. Ik kan me herinneren van mijn jeugdjaren dat het liep vanaf de trambaan tot eh, zeg maar de trein. En aan het oosten begrensd door het uh, golfpark, we kennen de kant van de golf. En dan tot de woningbouw aan de kosovo dat, Ja, dat is ja vanaf, negen, vanaf 1907 is, is dat het, het huidige park. En daar is in uh, 1908, nee, 1975 weer een stuk vanaf gegaan. Toen is daar gebouwd, het huis in Kostloor ja. en, en alle woningen eromheen. Ja, de Kwarles van Huffordlaan en de burgemeester Naderlaan zijn toen ontstaan. En dat is een gedeelte van het oude park. Wie was de eigenaar van de grond? Uh, voor de, de, voor de, de, in, in die tijd uh, was het nog de familie Quarles Kwarles van Hufford. Quarles van Uffert. En uh, Ik ga ervan uit dat in 1977 uh, de, de schoonvader van meneer Marbus uh, eigenaar werd. Ik kom naar u toe, maar... ja. Ja, dat, ja, dat klopt, in 1977 heeft mijn schoonvader met zijn twee compagnons gekocht, er waren drie eigenaren toen. En nu uh, zijn het eigenlijk de erven van die eigenaren, die nu uh, eigenaar zijn, zeg maar. Er is een periode nogal veel van eh, protestgroepen. omdat uw schoonvader. als projectantrapplaar. daar plannen had om daar woningbouw op te gaan breken. Deels, ja, klopt. Deels. Niet alles, maar wel een deel, ja. Of iets in de recreatiesfeer. Heb ik altijd begrepen. Ja, ik heb mij persoonlijk daar pas sinds 92 omstreeks die tijd mee bemoeid. Daarvoor niet. Maar er dat moet ik uit boeken, de boekjes halen hoor. Ja, allemaal ja dat heb en... ik allemaal begrepen, ja. En. en... Uh, er is steeds een dreiging geweest van een, die dat park wordt opgeheven en daar komen woningen, daar komt een weg. Doorheen. Ja, dat heb ik ook gelezen, maar dat is niet van onze kant, ik bedoel, het is in 1977 wel geweest, een aantal jaren. Toen zijn er wat rechtszaken geweest, nou, dat werd duidelijk wat daar de bestemming van was, nou, en toen is dat gestopt. Ik weet wel dat ik ook iedere keer hoor van, er wordt wat meegedaan, maar ja, zo gaan de geruchten. Maar, uh, uh, ik weet dat de huidige eigenaren sinds 1982 of ja, omstreeks de tijd echt geen plannen hebben gehad hoor. Maar de huidige bestemming blijft dus een recreatiepark? Ja. Natuur en recreatie. <laughs> Natuur. Ja, het is een vreemde combinatie, maar. Nee, nee, dat is want ik, zo. ik wil daar door de link liggen Natura 2000. Ja, een deel is aangewezen, het noordelijk deel. Ja. Nou, He, dus niet het bunkerdeel is aangewezen als Natura 2000. Wat houdt dat in, Natura 2000? Nou, dat is een goede vraag. Daar hou ik zelf ook nog alles mee bezig. Want daar zijn de geleerden volgens mij het niet allemaal mee eens. Um, destijds is er een, um, een beheerplan opgemaakt. In 2007 is dat gepubliceerd. ofthans kwam dat uit. Maar dat is met name op basis van gegevens uit 2006. En um, dat hield rekening met. Deze aanwijzing, min of meer. Want de grens van Natura 2000 mag je verwachten, en dat is me gisteren nog een keer gezegd, dat is gebaseerd op natuurwaarden. Mm. En ja, die grens ligt heel vreemd. Het ministerie heeft ook gezegd: het moet wel een grens zijn die dus makkelijk te herkennen is, het zij een pad. Het zij een, een perceelgrens, een afrasting of wat dan ook. Nou, dat is dit dus niet. Dus destijds heb ik daar al, nou bezwaar niet, maar een zienswijze ingediend, of de eigenaar eigenlijk. Van, ja, hoe gaat dat precies lopen? Het Lekker. maakt mij niet zo vreselijk veel uit. Alleen je wil graag weten wat kan je er dan wel en wat kan je er niet. Kijk, nu hebben we dus uh, beheer uitgevoerd tot op heden in ja. het bunkerdeel. Dat is op advies van de provincie ook gebeurd hoor. Om te zeggen, daar kan uiteraard nog de toestemming vragen om bomen te kappen. Maar verder kun je doen uh, als eigenaar. Uh, Uiteraard in overleg ja, wat je denkt dat het meest geschikt is. Op basis wel van het beheerplan. Kijk, dat beheerplan voor een bunkerdeel eh, voorzag namelijk ook om alle dennenbomen te kappen. Heel rigoureus. Nou, we hebben de dooien eruit gehaald, maar de rest niet. Een paar dooien nog laten staan, omdat er bepaalde nesten in zaten. Maar verder zijn ze allemaal gekapt. Maar de, de... Uh, de, of, de, niet gekapt bedoel ik, maar de rest van het uh, park. Nou, er zijn diverse bomen uitgehaald. Dat is uitgedund. Het is wat meer open ruimtes gecreëerd. En nu staan we voor de laatste fase binnen het bunkerdeel dan. dan hebben we hebben dus drie fases gehad. Uh, dat is niet geheel volgens het uh, beheerplan, want dat voorzag in wel 15 fases in zijn totaliteit. Ja. Met daarbij na drie jaar even evalueren van hoe staan de zaken. En uh, ben je wat vergeten of zou ik toch iets anders moeten doen? Dus dat, uh, nou ja, vierde jaar gaan we nu krijgen, dus of tenminste, nu, derde jaar, dan vierde jaar, even niks. En dan pakken we de rest van het park aan. En tegen die tijd hoop ik dat daar dus duidelijkheid is. Ik heb gisteren vernomen, want ik had dus een gesprek in de provincie van ja, hoe gaat dat nu? Want iedere keer heb je met een andere persoon ook te maken. Dat maakt het ook niet nee, het eenvoudiger. Niet um, die dus verantwoordelijk is voor het uh, maken van het beheerplan uh, Kennemeland-Zuid. Waar... Kostverloren park een onderdeel van is. Eh, wat hun plannen zijn en wanneer ze nu eens gaan beginnen. Want tot nog toe eh, hoor ik elk jaar, volgend jaar gaan we eraan beginnen. Met een of andere reden waarom het nog niet kon beginnen. Dat is me nu weer gezegd dat 1 januari zou het van start gaan, komende jaar. Dus dan hoop ik dat over een jaar of zo daar een plan ligt... En daarin moet ons beheerplan dan passen. Maar okay, en wat dat precies inhoudt, ik denk wel dat het inhoudt dat de dennen dan weg moeten. Nou, ik, heb, ik heb een stukje gelezen in dat uh, natuur 2000 plan. En bijvoorbeeld wordt er gezegd dat de dennen weg zouden moeten omdat ze niet in het Duingebied uh, ja. horen. Ja. Maar nou dus staan dan de meeste dennen in een bunkerdeel. Ja. Maar die grens, heel typisch, loopt dwars door een dennenbos. En als ik het nou letterlijk opvalt, dan moet de helft weg en de helft letterlijk. Nou, daar heb ik het ook over gehad. Nou, dat schijnt dan weer niet zo te zijn. Maar ja, dan heb ik weer een ander die beweert alles van het Natura 2000. En het staat, nergens. dat kan het niet vinden. Want wat is natuurwaarde? Hè? Daar kunt u dus heel anders over heel denken. Dat is heel breed. Dat is heel breed. Kijk, men heeft het vaak over het zeedorpenlandschap. Nou, er ligt bijvoorbeeld een afrastering nu. Nou, om het visserspad. Dat is een typisch zeedorpenlandschap. Heb ik me doen laten vertellen gezien de flora die daar voortkomt. Aan de rechterkant ja, wordt het langzaam een... Ja, bos en struikgebied en ja zie je stukken van Duin, maar ook anders en zo zouden wij het het liefste door willen gaan. Okay, dus maar ja. Er is er is nog enige onduidelijkheid over wat er nou eigenlijk uh, ja en nee gaat gebeuren en dan wil ik even naar mevrouw toe. Uh, hoe ervaart u dat als huurder? Uh, ik zit er sinds 1948. En uh, ik zag het steeds meer bos worden, te veel. Dus ik ben echt dolgelukkig met dit beheersplan. Toen het eerste fase was uitgevoerd, liep ik daar echt opgewonden door Duim. Dit is het oude park, weet je, het gedeelte daar. En uh, ik moet alleen wel zeggen dat uh, het feit, daar wordt over gesproken van, uh, nou ja, alle weg. Uh, nee, liever niet. Want uh, het, men kan wel zeggen, ja... Uh, ...terug naar de natuur, om dat zo maar even te zeggen... Hè. ...en landschap en zo... ...maar er is natuurlijk ook nog een historie... ...wat het Park betreft... Hè. ...en ik vind, daar passen die dennenbomen in... Eh, ...er mogen er voor mij best wel een paar uit... Eh, ...vooral de heel hoge... ...want wij bewonen de hoogste bunker van het park... ...en toen wij die bunker kregen... Hadden we uitzicht. Nu zien we bomen. Ja. Ja, het is wel een eindje van ons af. Maar ik heb wel zoiets van, nou haal die paar hogen er maar uit. Maar ik ben bang dat de een, als je de een weghaalt, dat de ander ook omvalt. Dus uit, uitdunnen mag, maar niet alles weg. Is dat bespreekbaar ja. bij, bij de? Ja hoor, nee, maar de bewoners hebben altijd alle uh, ja. inspraak kunnen houden over het verheerplan. En als zij, uh, want het plan zegt ook dat de bunkers moeten in de schaduw blijven. Hè? Dus zeggen uh, hou ze in de struiken. Ja. Maar uh, ja goed, sommige bewoners of bunkers uh, zijn ook een soort dichtgegroeid. En in, in, aanvankelijk hebben we wat voorzichtig gedaan, maar ook al kwam toch de verzoek van mag die boom weg en die boom. Nou, dat is geen probleem, dan halen we dat weg. Ik, ik denk... En vooral bepaalde wilde soorten, uh, abelen, abelen. Oh. en ook de esdoorn. Een eik, dat is ook moeilijk, hè? Ja, ja. Maar uh, dat uh, proberen we wel te doen. Er gaan we nu ook één of twee eiken uit die echt een okay. beetje... Uh, ik, ik denk even materialistisch. Ja. Uh, u, u bent eigenaar van uh, de grond. Nou, ik met dus nou, niet. Ik met... beheer het namens beheer. de eigenaren. Die kunnen willen op een gegeven moment wel rendement zien. ...van hun kapitaal wat ze daar hebben. Ja, nou ja, dat is ook wel zo. Nou ja, we hebben dus huurders van die bunkers. En eh, als dat wat opgekrikt kan worden... ...en ja, als wij een nieuw contract hebben... ...dan is dat hoger. En daar moet je wat voor doen. Kijk, in het verleden was het wel zo dat je... ...nou, de inkomsten kon je vergeten. Je had er soms eh, moesten... Be Zodoende ben ik me ermee gaan bemoeien. Mijn vrouw vererfde dat van haar vader. En ik dacht, nou, dat, ja, dat wordt verhuurd, werd mij gezegd. Nou, goed... Op een gegeven moment zegt ze, ja, ik moet een paar duizend gulden storten. Ik zei, waar is dat dan voor? Ik dacht dat dat verhuurd werd. En dan ging, zodoende ben ik richting. Ik eens even kijken, hoe kan dat nou? Dat is toch niet normaal? En zo ja, heb ik mij daar wat meer in verdiept. Maar alle bunkers... En hè? het kon ook eigenlijk niet, hoor. Het is ook... Nou ja, dan liggen diverse dingen lagen natuurlijk moeilijk. Er stond heel weinig. Nou, ik moet zeggen, er stond niks op papier. En dat is nu dus ook wel veranderd. Want je moet van beide partijen, of je nou bewoner bent of eigenaar, wil je wel weten wat zijn de rechten en plichten van de ene en wat zijn de rechten en de plichten van de ander. Maar, maar, maar basiselementen als riolering, eh, water, elektra. Eh, is dat er en zo ja, sinds wanneer? Elektra is er niet. Elektra we we werken niet. tegenwoordig met zonnepanelen. Ja. Uh, de waterleiding. Ja dat ging vroeger. Uh, in, in, met pompen. Hè? En er was ook een speeltuin met een theehuis. En het theehuis had water. En elektra ook wel. Maar ja goed. Theehuis weg. Uh, alles, alles daar weg. En uh, ja. Riolering. Dat, uh, dat is er dus ook niet. We werken nu nog steeds niet. Nee, nee. We werken dat nog met leerputten. En dat gaat, dat gaat prima. Wordt op tijd gelegd. En uh, als het nodig is en dat, is, uh, dat gaat prima. Er zijn natuurlijk ook investeringen geweest om je bunker bewoonbaar te maken vanaf die periode. Dat doen de mensen zelf. Is, uh, het is ieder jaar weer, uh, weer klussen want het is en blijft een bunker zeg ik altijd hè? Ja. En, uh, een vochtig uh, <laughs> een vochtig onderkomen. Als wij daar in het voorjaar komen, in het begin van het seizoen uh, dan noem ik het wel eens goh, het zijn net de sloppen van Napels <laughs> Maar dan kan ik me voorstellen dat er langzamerhand generaties in die bunker wonen. Want de ja. mensen die in het begin zijn begonnen, ja. die of ze leven niet meer of ze zijn verhuisd of ja. Ja. Hoe gaat het dan? Komt zo'n bunker in de verkoop? Of... Uh... Nee, wordt opnieuw verhuurd. Wordt opnieuw verhuurd. Dus ja, mensen is er is erg zeggen... veel belangstelling voor. Toevallig heb ik twee weken geleden was er nog iemand die zich aanmeldde. En ja, ik zeg, uh, hoor eens, er zijn er zoveel op. Uh, de kans dat u uh, daar ooit in komt is, is, is niet heel bijna. Want er zijn er al 36. Nou, die kan ik nooit allemaal. Er zijn 7, uh, 35 bunkers van deze eigenaar. Er zijn er 37, maar twee van de gemeente Zandvoort. Dus dat, dat, dat, dat lukt nooit. En uh, nou is het wel zo. Uh, deze lijst die heb ik ooit drie jaar geleden begonnen, dus die is nog niet zo oud. Maar ik verwacht wel dat het over tien jaar dat die mensen zijn die zeggen: ja, nou heb ik het helemaal vergeten. Ik heb het, nu andere uh, plannen of iets anders gedaan. Je kunt eigenlijk wel een inschrijfstop gebruiken, dus. Uh, kan je doen, maar sommigen sommige zien er ook vanaf. Ja, ja. Maar deze was zeer vasthoudend. Nou, dan zet ik u erop. Ja, dan zet ik u erop. Ja. Maar het ja, kan wel twintig jaar duren. Ja. Het, is, het verloop is bijzonder gering. Als mensen zich daar op inschrijven, dan is dat uh, ja. goed. Ik heb ook een stukje gelezen over. Uh, Sommige mensen willen het ook graag, maar ja, want dat zeg ik ook altijd wel. Je moet uh, bereid zijn om uh, ja, een zekere primitiviteit. Uh, ja. het is Daardoor niet... is het verloop. Uh, wat er is, is binnen de nieuwe bewoners, noemen wij ja? dat dan. Ja, dat het dan toch wel ja, tegenvalt. Misschien het werk. Het is, het is niet en... de luxe die ze van een vakantiehuisje verwachten. Oh, nee, nee. In tegendeel. Men wil ja, dat ik ook niet. Maar. U sprak net over riolering. Nou, we hebben de bewoners voorgesteld om dat te doen. En, of ook een centrale douchegelegenheid of wat dan ook. Dat wil men niet. Het is goed zo. Men wil lekker zo blijven En klinkt wel hoor, er zijn er wel... Ja. Uh, maar en, en, een vraag, overwegend is een het Een vraag nee. aan jullie alle twee, of uh, alle drie moet ik zeggen. Uh, de verkiezingen van de gemeenteraad hebben we pas geleden gehad. Ja. En met name de VVD had daar een... Een item bedacht als een onderzoek plegen naar het doortrekken van de hermans hemelsweg En dan zouden we weer dwars door het Koslowair moeten gaan. Wat is jullie mening daarover? Nou, ik denk dat mijn mening er weinig toe doet. Nee, ik bedoel. Ik ben ten eerste geen zandvoorter. Ja, ik heb begrepen dat dat destijds een plan was. Maar nu begrijp ik dat dat is opnieuw weer uitgekomen. Het was een item waar de VVD de verkiezingen mee inging. Oh, Dat weer. komt iedere keer weer uit die bureaulaag. Hoe oud is dat plan al? Heel oud. Ik denk de 60e jaren, misschien al eerder. Een het maar het, het verbaast me dat het nu weer opnieuw in een verkiezingprogramma is opgenomen. Ik plaats. denk dat dat dan eerder nog een, een gevaar is dan met woningbouw of zo. Want ja, kijk wat moet ik zeggen tegen zo'n plan. Ik weet niet hoe het recé komt, want ik heb ooit begrepen. Dat is voor de helft kost park en voor de andere helft is het het golfterrein. Nou, het golfterrein kom je helemaal Daar niet aan. komt hij nooit. Nou, een stuk ervan. Ik bedoel, je kan er niet dwars doorheen, dat begrijp ik ook maar ik meen dat als hij dat zeerecht recht doortrekt naar die... Um ja bij ja, die bijsluizen staan ja. hè? dan dan moet je ook door het golfterrein voor waar overigens geen baan ligt geen uh, geen hol, zoals je dat noemt geloof ik het zou het, het, zou het een stuk makkelijker maken maar ja dat is, uh, de, het zou het een stuk makkelijker maken om het zo recht door te trekken maar wat uh, Pieter okay. heeft gezegd het is natuurlijk een, een, een item wat uh, om de vier jaar terugkomt dus we kunnen dat wel ja. even, uh, even aanzien belachelijk ja, ja. Nee, maar, maar dat zou wel het einde partijen. van het park betekenen, denk ik. Hoor. Ja, als dat denk dat ik ook. Ja. Ja. Want dat betekent dat er. Het zijn nu natuurlijk een klein aantal bunkers, maar dan zullen er meer. En uh, ja, dan zullen de bunkers verdwijnen. Ik Anders uh, zou ik niet zien hoe je dat doen wil. Ja. Nou, ik, ik loop daar sporadisch door dat park, want ik vind het ook wel eens leuk. Zeker als het gesneeuwd heeft, is het in het park heel erg mooi. Worden er ook door andere zandvoerders uh, gebruik gemaakt van het park als, als ja. wandelcentrum? En... Ja, er worden andere gebruiken dat ook, ja. Mountainbikers? Ja, het is Mountain opengesteld open door de eigenaren. Hè. Dat is, uh, het, is, het heeft wat men dan noemt een landgoedstatus. En een van de verplichtingen daartoe is dat je het openstelt voor het publiek. Het is, hey, open... is dat niet lastig als opeens uh, toeristen of vreemden... Voor je bunkers zomer, en uh, hallo? Uh, nee, mensen, <gif> mensen gedragen zich wel. Alleen, uh, wat, we hadden dus heel veel overlast met uh, mensen met loslopende honden. Nou, ik moet zeggen, dat is nu gereguleerd en dat gaat een stuk beter. En nee, de mensen, mensen gedragen zich wel. Dat kan Her, niet anders herten zeggen. Herten die langs komen lopen? Uh, herten, ja. Maar dat is in de winter, dan zijn jullie er In, niet, ja. in de winter, nou nee, zomers komen Hebben ze ook, ook wel van, tegen oh, hoor. Ja, en en een vos. De winter zijn Denken jullie er niet? Het park, de bunkers zijn dus gesloten in de Nuttermaat. Die zijn gebarricadeerd, Ja. Want anders krijg je bezoek van anderen. Oké. Okay. Oh. Die je niet wil hebben. En wanneer is het dan weer open? Uh, In ja, maart of zo. Wanneer April, het weer gaat, ja. lekker gaat worden. En je er is, er is geen heeft... vaste openings- en sluitingstijd? Nee, nee, nee. het nou, is helemaal niet. Officieel, wat officieel, officieel ja, is het zo dat, de gemeente, hè, dat je er niet mag blijven na 30 oktober okay. tot 15 overnachten. Ja, je mag of. wel een paar reparaties doen of okay. zo, ja, je dat ja, deel. maar ja, ja. niet dat je daar gaat uh, overnachten. Dat is niet de bedoeling. Trouwens, het water is dan ook afgesloten. Ja, nou, dan wordt het wat anders. Um, wij moeten zo weer door. Ik, uh, ik volg het wel, dat Natura 2000. Ik heb het ook vanmorgen nog even bekeken. De grens is, is redelijk onduidelijk, moet ik zeggen. ben ik helemaal mee ja. eens. Dus ik... Er wordt neergeroepen Ja? De provincie had. De pro, de, het is wel duidelijk. De provincie hanteert de Rode Lijn. Ja. En dat is uh, tussen, het gebied tussen bebouwing en natuur. Onder andere. Ja. En de Rode Lijn is hier de contour voor de Nature 2000. Oké. Okay. En dat voordat je die grenzen kan gaan veranderen... voor bijvoorbeeld zo'n Herman verlenging. denk ik dat je zo'n 30 jaar verder bent. Ja, oké, okay, maar dat is een heel... Daar, dus, daar zijn we precies 100 jaar verder... nadat het plan geoperd ja, ja, ja. is door professor Zwiers. Ja, en ik hoor net dat, dus dat, dat het toegewezen is... maar volgens mij is dat nog niet zover. Uh, ook dat ja, maar, uh, zit anders nee, in elkaar. Aangewezen, nee, niet toegewezen. Ja, okay. nee, daarom. Maar het is nog geen beslissing. Nee. als ze oh, nee, dus, Want eens... daarvoor heeft men eerst dat beheerplan... Nodig. Ja. Ja. En als daar wordt dan gezegd. Zo heb ik dat begrepen van... Oké, okay, dit is Natura 2000. Maar het moet... Als je zegt over de grens... Ja, dat is wel een kaartje met een streep erop. Ja. Maar ja, hoe loopt die? En het is de bedoeling dat je daar... Uh, kijk, er staan geen paaltjes in de grond of zo. Dat nee. iemand kan zien... Hier, nu stamp je in 2000-gebied. Dat zou een pad kunnen zijn. Dat je dat... zegt linkerzijde is uh, niet 2000. En de andere wel. Of moet je dat okay, ook nou, wel ja. zien? Dat, we, we, we dat zou maar... logisch zijn. Ja, dat zou logisch zijn. Maar we ja. blijven dat volgen met... Uh, op internet en met uw informatie. En we hopen dat u, als het eens zover is, nog een keer langskomt om uh, precies te vertellen wat Natura 2000 voor het Kostelorenpark gaat betekenen. Ik dank u ja, voor de komst. Dank u. Ja. Ik vond het nog. Wel complex, is dat is te nou, het is Het is. Nou, het is het wel, Johan. Het is het heel is, complex. Ja, het is. Je moet het namen zien. Het is gaat het muziekje weg En wij hebben een ingelast item En waarom hebben wij een ingelast item Omdat het bij het genootschap vorige week Waarschijnlijk ontiegelijk druk is geweest Bij uh, de historische dag van Zandvoort Aangeschoven zijn dus Ari Koper en Anki Jouwster Vicevoorzitter En naast haar zit bibliothecaris redactielid Duvels toejager, heeft je net zelf al geroepen Oudsecretaris Kortom, Oud 25 25 ja. een man met heel veel functies Arie, het was druk vorige week. Ja, het was erg druk. Heel gezellig druk moet ik zeggen. Veel verenigingen, meer dan uh, voorgaande jaren. En het uh, geeft moed voor de komende jaren. Want het gebouw de krocht begint dan een beetje te klein te worden voor onze uh, open dag. Laat ik het zo maar de, de, de bijzaal kan nog gebruikt worden. Ja, maar die waren we ook zo zachtjes aan het inpikken. Ja, ja, ja. De pastoor heeft al een keer geommerd. Zei, nou, we kunnen beter de kerk, niet de kerk zelf. In, in, daar houden en dan in de kerk doen. En wat meer, uh, meer ruimte. <lacht> Dat kan ook. op zich geen verkeerd idee, denk ik. Maar um, waar het eigenlijk een beetje om ging. Het ging natuurlijk om het totaal wat er in Zandvoort gebeurde. Maar er uh, waren al rap mensen die aankwamen lopen om de kaarten te halen voor de eerste uh, jubileumavond. Ja. ja. Dat ging wel heel erg hard, hè? Dat ging erg snel, ja. Het genootschap bestaat dit jaar 40 jaar. En daar wordt een speciale... Feestelijke genootschapsavond uh, wordt er gehouden op uh, 19 november. We verwachten enorm veel belangstelling, en daarom hebben we ook besloten om kaarten te laten maken voor de leden, zodat ja. primaire leden, dat is natuurlijk onze eigen groep, daar naartoe kunnen gaan. De, de, de, de, de, de avond heeft ook een feestelijk tintje, maar ik denk dat Anke daar meer over kan vertellen. Uh, Normaal liep je daar gewoon naar binnen toe. Ja. En nu moet je dus die kaart hebben. Was er veel aanloop voor mensen die niet lid waren van, uh, van het genootschap? Nee, nou. Uh, Want het zat altijd vol, namelijk. Dus. Uh, ja. Nee, dat. dat dat geloof ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Want we controleerden dat nooit. Nu nee. wordt het gecontroleerd. Maar de mensen die dus een kaart kwamen halen, uh, uh, uh, ik heb thuis een ledenlijst voor de mensen die uh, bellen. Omdat ze, uh, wat uh, ik dan zeg, in het buitenland nou wonen. Ja, die... Nee, maar buiten Zandvoort ja. wonen. Of mensen die gewoon niet in staat zijn uh, uh, op die genoemde tijdstippen een kaartje te halen. Omdat ze moeten werken of uh, op vakantie zijn. Ik werd gebeld uit mensen in Spanje. Want ja, we komen dan terug. Kan je als Alsjeblieft twee kaarten reserveren. Nou, dat kan ik dus zien op de, op de ledenlijst of ze lid zijn. En tot nog toe nu niet. Maar wat er in het verleden op de avonden kwam, dat weet ik niet. Maar... Zo kijkende en, en, en namen kennende. denk ik dat het gros toch wel uh, lid was. Behalve als het een bepaald thema had. Zoals uh, bijvoorbeeld met carnaval of uh, dat het over Ede van Tetterode ging. Dan nodig je ook de familie uit. Uh, dan uh, ja. weet ik niet of al die mensen donateur zijn. Maar wat ik wel weet, dat na afloop ze donateur geworden zijn. Je wel. Ah, als je de ledenlijst ziet en iedere keer bij de klink zie je weer een lijst met uh, ja. wij verwelkomen. Wij verwelkomen komen die en die en die. Ja. Daar zie je uh, ook veel. Ik zag Rotterdam staan uh, ja. de afgelopen keer. En het buitenland zie je wel eens staan. Ja. ja, wat mij opvalt op de ledenlijst die ik dus had, was dat uh, heel veel Zandvoortse familieleden, Z Zandvoortse ingezetenen, hun familieleden elders uh, lid maken. Omdat ze in het verleden al vaak dan een klink, dan moesten ze naar Bruna klink kopen. Nou, dan kan je net zo goed een abonnement nemen. En zij, Thuis. En dan sturen ze dat heel uh, op. Ja, en, ja en die betalen dan het abonnement uh, voor hun, uh, want daar er staat erachter, wordt betaald door lidnummer 1184 ja, ja, ja. Of zo weet je wel. Ja. Dus uh, zo werkt dat. Tot zover uh, de leden, want het groeit gigantisch. Ja. Het Ho hoeveel er. leden hebben jullie eigenlijk? Nou, hm, het, uh, het laatste wat ik op mijn lijst heb gezien was 1800 nog wat. Oh, en daar komt ja. een groot gedeelte uit Zandvoort, maar ook een... Ja, het, het grootste uit de gedeelte de komt uit Zandvoort, maar nou, net wat Australiën. ik zei over de hele wereld tot... Uh, nou, als je op de laatste klink ook ok, er staan ja. er weer drie mensen Nieuw-Zeeland, Australië. Ja. Het zijn dus veel zandvoorters die geëmigreerd zijn. Ja. En je merkt ook dat de hang naar ja, de nostalgie, dat dat mensen weer terug naar hun roots en ook gaan zoeken. We krijgen dus ook op onze website heel veel verzoeken naar familie. Nou, we hebben Lender de Jong bij ons in het genootschap, die lid, of voorzitter is van het de gene, genealogische... Ja, die kan heel veel. Uh, en heel en dus die vragen spelen we dan weer naar hem toe? Ja, nou, die heeft al een familie in Zandvoort geïnventariseerd. Ja, of uh, ik heb vroeger uh, uh, mijn uh, ouders of mijn schoon- of grootouders woonden vroeger daar en daar. Is daar nog een foto van in het archief, weet je wel? Dus dat soort dingen. Nou ja, het fotografische archief is uh, gigantisch groot. Ja. Ik ben ik hier bij Cor Zolder geweest. Nou, je ja. weet niet mee kijken, man. Nee. maar ik wil het even uh, hebben. Terug, over, naar, de, de uh, ja, terug naar de genootschap terug naar de genootschapavond, want... Hij is uitverkocht. De, de zaterdag is uitverkocht? Nee, de vrijdag. De vrijdag. vrijdag 19 november. Dus de oorspronkelijke datum is uitverkocht. Ja. Daar is ook geen enkele kaart meer voor te krijgen. Dus wat gaan we nou doen? We gaan zaterdag het programma. Dus zaterdag 20 november gaan we het programma herhalen. Er zijn gisteren in allerijl 200 nieuwe kaarten gedrukt in een andere kleur. Geel. Zodat uh, we ons niet kunnen vergissen. Er ja, blijft geel, dus dan kan ik een verf ja. meer. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. En uh, ik zit straks om 1 uur in het museum. Ja, dat is belangrijk want de mensen die hem dus gemist hebben, want ik kan me heel goed voorstellen, ja. die willen nu weten waar ze die andere kaarten kunnen. Oh, ja, dat staat in de klinken. In de ja. klink staat dus. Want we hadden niet verwacht dat het zo een enorme vlucht ja. zou nemen. De, de, de weggever van de kaarten. Dat de mensen dus hun kaarten konden ophalen in het museum. En dat is komende zaterdag, of toch vandaag. En volgende week zaterdag. Okay. Ja. En tussen 1 en 5 's middags. Ja. Dan is het museum open, dus de openingsuren van het museum van 1 tot 5. Dan, uh, vandaag zit ik er en uh, misschien ook een ander en een volgende week weet ik niet. Maar in ieder geval, er zit dan iemand van het genootschap met de ledenlijst om af te kruisen wie uh, zijn kaartje komt halen. Dat is natuurlijk mooi. Maar je zegt net zelf, 1800 leden. Ja. Eén avond is 200, twee avonden is 400. Ja, er zijn we voor de eerste avond... Ben je, niet, ben je niet bang dat er nog een avond bij moet? Nee, nee. We zouden het heel erg fijn vinden als deze avond er 150, 200 mensen in de zaal zitten. Want voor vrijdag betrekken we ook de foyer erbij. Want er kunnen 210 mensen in de zaal. Dus er moeten 40 mensen in de foyer zitten. Maar Nee, meer kan je ook niet hebben. We hebben het natuurlijk... ook weer gesproken. Ja ja ja, ja, ja, ja. Tweede ja, ja. beamer hebben we daarvoor beschikt. Ja. En, en we moeten ook niet vergeten dat op uh, zaterdagmiddag, speciaal voor de ouderen die over het algemeen slechte been zijn en die s'avonds niet meer de deur uit wilden, heeft de uh, AMBO een middag georganiseerd en er worden dezelfde films vertoond. Ja, dus niet dus de, mid... gede... de lezing. En, dus niet dus dat dus dat de lezing, de lezing okay. alleen de film. Ah, dus het gedeelte van ja. zeg maar de oudere leden zou dus op zaterdagmiddag kunnen komen, ja. bijvoorbeeld. Ja, als ze lid zijn van de AMBO, dan kunnen ze, de... ja. dat is ook in het AMBO-blad aangekondigd, en uh, dan dat, uh, nou, uh, ja, wordt de zaal ook in een gezellige opstelling ja. gemaakt. Met, met tafeltjes. Ja. Weet je, ze ja. krijgen ook, uh, ook die een drankje. Ja. Ja. Er zijn ja, ja. meestal zo'n 40, 50, soms 60 uh, mensen die daar dan komen. En, uh, ja Dus die, die groep heb je ook al. Hè. Ja, dit wordt nu de derde keer dat. we ja. okay. En zijn er nog kosten aan verbonden? Een hele Hollandse nee. vraag? Nee. Dus nee, voor leden nee, is het gratis. Ja. Ja. Helemaal gratis. En uh, per lid twee kaarten. Want uh, het is zo dat uh, uh, bij het is er één uh, per gezin lid. He, maar ja, je wil met je man komen of met je vrouw. Het hangt er vanaf wie je lid is. Uh, dus je kan per uh, ingeschreven lid twee kaarten krijgen. Gratis voor niets. Dus alleen nog maar voor zaterdag 20 november. Hetzelfde programma als in de klink staat. Acht uur. En vanaf één uur vanmiddag in het museum te verkrijgen. Nou, dat was uh, heel erg duidelijk. Ik ja. dank u voor je komst. Okay. Dank je wel. En tot Dankjewel. graag gedaan. Graag gedaan.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 Just so lovely and delicious I couldn't ask for another uh. Something looks in this torso yeah. Heart got a deal you wanna know Delightful, truly delightful Life, making it, doing it, especially at a show Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze All inside of me, heart especially Hope of a rhythm, where I wanna be Come on, blowin', blowin' with electric. To the die, baby, you'll realize. Yeah. Baby, you'll see the funk is of me. Baby, you'll see that rhythm is a heat. Get get ready, ready, can't can't quit it, quit it. Stomp on a street when I hear a funk group. blue playing pop pipe. Play. Follow her to shoot, baby, just sing about the groove. Singing, the groove is in the heart. Ja, daar zijn we wel weer. Het wordt een stuk rustiger. De feestvreugde is daardoor niet minder. Rob zit nog te glimmen achter. Heb je ook bier op? Nee. Oh, niet meer. <laughs> Dan zit hij aan de champagne. Goed, we gaan door met het volgende onderwerp. Maar uh, Roy van Buuringen is al aangeschoven. En ervoor wil ik nog even vertellen dat er morgen weer Jess in Zandvoort is. Er komt weer een fantastisch concert. Morgen 7 november. Uh, ik zie hier een gast, Jan, menu. Ik ken hem niet, maar het is een saxofonist uh, Zou Het uh, internationaal bekende zijn? Ja, uh, samen met pianist Johan Clement en contrabassist Erik Timmermans vormen zij de, leg de legendarische slagwerker John Engels en saxofonist Jan Menu een gelegenheidskwartet Dat is dus zondag in de krocht Om half drie begint het concert, dus kom iets eerder en de kosten voor dit concert zijn 15 euro Klinkt goed Roy, is het wat voor jou? Um, ik zou het een keer moeten uitproberen, ik ben benieuwd. Ja, aangeschoven is uh, Roy van Buringen. Ja, voordat we gaan beginnen wil ik eerst natuurlijk Rob uh, hartelijk feliciteren met zijn lintje. Want uh, ja. ik vind echt dat hij dat verdient, dus uh, hierbij. Roy! Alsjeblieft Rob. <laughs> Rob die op uh, hart, dankjewel Roy. Um, we gaan het hebben, voordat uh, jij ging beginnen gaan we het toch even hebben over DJ Contest. Ja. En we willen ook met jou praten over het kunstfestijn. Laten we eens beginnen met de DJ Contest. Wat gaat er gebeuren en wanneer? Ja, we zijn nu al eigenlijk al vijf uh, weken, of zes weken bezig met de DJ Contest in uh, Fame in, hier in Zandvoort. En uh, we hebben de eerste vijf weken hebben wij uh, DJ Contest gedaan op, uh, op zondag. Um, dat was echt puur omdat het uh, in, uh, in Bloemendaal afgelopen was met de fe feesten. En uh, ja de, het viel een gat voor de jongeren en uh, wij dachten die gat kunnen opvullen. Helaas uh, is dat... Uh, is het, ...is het niet gebleken dat het heel erg druk uh, ging worden. Daarom hebben we besloten om uh, de halve finale... Uh, ...de halve finale en de finale op uh, vrijdag... Uh, ...gisteren dus, hebben we de halve finale gehad. En uh, volgende wanneer, week zaterdag... Wanneer, wanneer ben je begonnen dan? Um, even kijken, zes weken geleden. Zes weken geleden? Ja. Dus in, uh, in september. Ja, dus de, finale was, de halve finale was gisteren? Ja, die was gisteren. Dus die, wie zijn daar uitgekomen? Um, Even kijken, Virtual Goudmijn. Nee, niet. Dat is niet waar. <laughs> nee, ik moet even terugkijken hoor. Uh, Siertje, dat is een uh, vrouwelijke DJ. Uh, German Beach en DJ MG. Er zijn drie finalisten. Ja, drie finalisten. Die strijden volgende week zaterdag. Ja, volgende week zaterdag vanaf 11 uh, uur in Veem. S S'avonds, ja. Dan uh, strijden ze voor de uh, ja, DJ van het jaar, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, het was gisteren heel erg druk. Hoe gaat dat, uh, dat strijden tegen elkaar? Hebben ze alle drie een eigen stijl, andere muziek, of, hoe, hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? We hebben in ieder geval vijf weken lang hebben we steeds vier DJ's uitgenodigd die in Fame uh, eigenlijk tegen elkaar gingen battelen. Uh, steeds elk half uur kwam er een andere DJ. En um, ja, die gingen dus uh, mixen tegen elkaar. En dan heb je echt: je kan een face-dj hebben, je kan een house-dj hebben, je kan een RB-dj hebben, maar ook een all dj En uh, die gaan dan tegen elkaar battelen. Uh, en op hoe, hoe, hoe doe je dat dan het tegen elkaar aan, mixen? Um, nou, het, is niet echt puur, het is niet tegen elkaar aanmixen, maar het is meer dat er een, een half uurtje een DJ staat. Er een, ja, dan komt er een. DJ Raymond was dan uh, de jurylid. Uh -huh. En uh, die ging dan commentaar op die DJ geven. En dan kwam de volgende. Ja, okay. dus, uh, dat, dus totaal uh, waren jullie twee uur bezig en dan hadden jullie de, de kandidaten. Ja, gehad. klopt. Ja, en dan en komt dan, er daarna een jury die zegt van hé, hey, die vind ik het beste met een onderschrijving. Ja, met een onderschrijving waarom. inderdaad. En. Uh, en, uh, ook, uh, de, en dan de laatste twee had je, had je, dan, um, ja, had je dan, uh, dat je dan door mochten naar de finale. Oh, okay. En we hadden er gisteren tien. Dus tien? Uh, ja tien DJ's. We waren, ook, uh, we waren om negen uur begonnen en we waren om uh, vijf <laughs> ja. uur klaar. Dus, um, maar komen die ook allemaal een half uur? Uh, nou, dat, gisteren was het allemaal ietsje langer. Om, omdat je, we hadden echt beste DJ's en dat kon je ook echt merken. Want uh, het was echt, uh, echt een, gewoon een feest. Die hele het, heel fame zat vol. Met mensen en daar waren we natuurlijk heel erg blij mee. Mm -hmm. Maar we hebben er ook heel gewoon DJ's, waar we denk ik de opvolger van Raimundo, om het zo te zeggen, die zit hier wel bij. Die, die zit daar dus bij. Ja. En die, dat gaan we dus volgende week uh, zaterdag meemaken ja. vanaf 11 uur. Uh, kan je daar zo naar binnen wandelen? Moet je kaart ja, iedereen kopen? mag uh, naar binnen vanaf 11 uur. En uh, ja, de toegang is gewoon gratis. Dus, het uh, okay, dus uh, is echt een feest. Uh, het is een aanrader vind ik zelf. Waar komen die dj's vandaan? Uit heel, Nederland. uit heel Nederland. Ja, We hebben vier, vijf dj's gehad die uit Zandvoort komen. Zit, uh, even kijken, in de finale zitten er geen Zandvoortse dj's helaas. Maar uh, de afgelopen zes weken hebben we echt uh, veel uit Zandvoort uh, mogen meemaken. En wat is nou de meest beroemde dj uh, in, die we ooit in Zandvoort hebben gehad? zo Roy van buren? Nee, nee nee nee ik ben geen DJ radio alleen. radio. nee um, de meest beroemde DJ ik moet eerlijk zeggen ik ben net in deze in, in, hierin ingestapt om hmm. DJs te gaan uh, te begeleiden ook ja. en uh, ik moet eerlijk zeggen ik zou dat niet weten. Je nou, ja. was nou degene die de burgemeester net noemde, want dat zou dan waarschijnlijk de beroemdste zijn. staat van Gijstaat zal dan wel. Een radio maken. Ja, een radio. Ik denk dat Ra Ra Raimundo is echt een DJ. Die ja. zie je op feesten ja. en partijen zie je die draaien. Ja, goed. Koekje erbij. Koekje komt er ook bij mij. Het is echt feest voor mij. Ja. Alles komt erbij. Maar goed, ja. um, tot zover de DJ Contest. Volgende ja. week uh, zaterdag is de finale. En ik heb van de week ook een persbericht gehad. De stekker gaat uit het kunstfestijn. Ja. Vertel. Ik uh, moet eerlijk zeggen, ik heb er uh, nog steeds heel erg pijn in mijn buik van. Dat, dat moet ik uh, eerlijk zeggen. Drie jaar geleden waren we het uh, kunstfestijn begonnen. Met Joyce Meister en, en ik zelf mochten uh, samen met... Uh, Virtual Bowits uh, het kunststijn gaan organiseren in een muziektent. De muziektent was nieuw, het was uh, nog hartstikke leuk om te gaan doen, dachten we. En uh, Dus dat was eigenlijk iets, iets leuks wat op wordt gebouwd voor jongeren in Zandvoort, maar ook eigenlijk door heel Nederland. Waar, wat de doelstelling was, uh, tien uh, artiesten. Jongere artiesten van 8 van tot en met uh, 21 jaar, die dan uh, op gaan treden in het muziekbavioen. Net als een talentjacht, de jury erbij. En uh, ja, dat was altijd hartstikke Want, leuk ik, voor die jongeren. Ik ontspoor nu een beetje. Je ja. hebt het over kunst en ze gaan optreden. Kun ja, je dat uitleggen? Ja, ja, een optreden is kunstig. Um, je, je hebt het ja. gewoon over performers? Ja. ja. Ook zangers? Ik, ja, zangers. Oh, maar je oh, kan, ik zit aan ja. schilderijen en ze ja, denken denk, beelden. Denk aan uh, Holland's Got Talent. Daar kan je het een beetje ah, mee vergelijken. Okay. Het was een ho Holland's Got Talent achtig uh, iets. Uh, in die, drie jaar geleden was het natuurlijk nog helemaal hot. Al die talenten en zo. En wij dachten echt van in Zandvoort moet er ook zoiets komen. En elk jaar blijkt het ook uit het publiek dat het uh, Kunstenstein een van de optredens in het muziekpafioen was... Waar dat plein gewoon echt uh, vol stond. En ook, dat komt natuurlijk ook door het mooie weer. Maar wij hielden ook de mensen vast die op het plein uh, stonden. En, uh, en uh, ja, het OVZ heeft nu besloten helaas uh, om uh, het niet meer te financieren. En ook uh, niet meer te plaats laten vinden in de muziekpavillon. Wat ik echt heel erg uh, betreur De reden is dat het niet... Uh, ...geen uh, toegevoegde waarde had aan de muziekpavillon ...en dat ze alleen maar uh, betere shows daar wil, willen neerzetten. En uh, ja, dat betreur dat, dat ik heel erg. Ga je nu um, uitwijken naar een andere locatie voor het kunstverstijn? We zijn, ik ben nu aan het overwegen. Ik ben nu even met de gemeente in gesprek erover. Want ik vind het belangrijk dat het uh, door blijft gaan. Ik wil nog heel even terug over die reden wat ze hebben ja, ja. gegeven... Um, wat, wat het jammere eraan is, ze zeiden dat de kwaliteit slecht uh, was. Dus de kwaliteit van de, ze bedoelden de kwaliteit van de artiesten, dat dat niet optimaal was. Maar van een talentenjacht waar je al drie jaar mee bezig bent, kan je niet verwachten dat alle talent die er rondloopt goed is. Ik ga ze niet alle tien uitnodigen bij me thuis om te screenen. Nee, daar is een talentenjacht voor. Er ja. Zijn daar um, zangers, zangeressen, groepen uit voortgekomen die het nu wel uh, doen? In de wereld. Ja, Cheyenne bijvoorbeeld, die ge heeft, is gewoon in de live-shows uh, terechtgekomen van x factor ja, ja. Het OK-team, OK dat is het eerste team die mee heeft gedaan in het Kunstenstein. Die kom je steeds weer iemand anders tegen in een talentenshow. Maar ook gewoon bij een tv-programma dat hij daar optreedt. Dus jij zegt dat de kwaliteit hoog genoeg is om dat toch in het, uh, het muziekportfolio te blijven doen? Afgelopen jaar hebben wij drie mensen gehad die in de musicalwereld um, meedraaien al bij Joop van de Ende producties. En als dat geen talent is, dan, dan weet, ik, weet, het weet ik het niet meer. Hé hey Roy, even meegedacht. Uh, ze vinden de kwaliteit te laag. Ja. Uh, nou, kan ik me daar op zich wel iets bij voorstellen? Want het zou mij ook niet boeien als ik naar een artiest moet kijken die mij niet, uh, die, waar ik echt de kwaliteit te laag van vind. Uh, nou weet ik dat de X-Factor en al die uh, programma's al met voorrondes werken. Ja. Is dat misschien een combi om een keer uh, voorrondes te doen? Dat je het uh, kaf van het koor scheidt... en dat je dan met de mensen die echt het waard zijn... nog een keer terugkomt naar de muziek? Uh, want misschien ja, nou, dat de overzet, dan overzet dan wel. Zegt wil, van, uh, overzet wil... Uh, uit, uit hun mail die ik heb ontvangen... Uh, willen ze gewoon niet meer uh, samenwerken uh, met het Kunstverstein. En uh, ja, waar ik dan... Daarom... Eigenlijk dan denk van, uh, ja, laat dan maar ook eigenlijk. Okay. Het, het, het enthousiasme even... gaat er eigenlijk, en dat vind ik echt heel erg jammer, want ik heb zelfs al nagedacht om gewoon niet meer daardoor dan dat evenement in Zandvoort te laten plaatsvinden. Want Haarlem, Amsterdam en Nijmuiden hebben alle, alle drie hebben belangstelling getoond voor het zijn. Maar uit tijdgebrek ga ik dat niet doen. Ik kies uit Zandvoort omdat ik daar woon. En dan, nu ben ik dus in de, met de gemeente in gesprek. Oké, okay, en wat, wat, wat denk je dat daaruit gaat komen? Een, nou, ik ga een, gewoon een, netjes een, een via de officiële weg, gehouden. via de officiële weg, ga ik gewoon netjes een vergunning aanvragen voor het uh, Kerkplein. Om daar een mini podiumje neer te zetten. Gewoon op het kunstsestijn manier, ja. hoe groot het podium is van het muziekpavillon, zo'n klein podiumpje wil ik dan ook... Op de Kerkplein. En um, ja, daar ga ik gewoon via de officiële manier een vergunning voor aanvragen en ook een subsidie. En okay. kijken of dat uh, lukt. En ik heb gewoon van diverse, ook gemeenteraadsleden gehoord, dat ze het kunstverstijn graag willen behouden. Dus ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Oké, okay, nou we, we volgen dat op de voet, Roy. Ja. Uh, alle twee de dingen. Volgende week veel succes met, uh, met het uitzoeken van de beste DJ. Ja, dat gaat lukken. En, uh, die gaat ook landelijk optreden. Dat denk ik wel. En de meeste treden ook heel erg al landelijk op. Dus dat is wel leuk. Oké. Okay. Heel veel Roy, succes. Bedankt. Ja. Eerste nationale 50 plusdag dag en ik uh, ben vanmorgen natuurlijk ook mijn tasje gaan ophalen Richard. Ja, het uh, ziet er goed plus. uit Ben. Uh, ik uh, denk ook maar even langs gaan. Nou, ga er zeker heen. Het was uh, heel gezellig en heel erg druk. Uh, er was een rij waar mensen uh, aan die ingeschreven hadden en er was een rij waar mensen zo naartoe konden en het was al uh, hartstikke druk. Aan de overkant zit Pieter Jouwstad, die was er gisteren al, hè? Ja, ik, ik heb gisteren even met Lana Lemmens zitten praten over het hele gebeuren. En eh, toen zei ze, ja, ik zou niet weten hoeveel mensen er komen, maar we hebben nu honderd zakjes ingepakt. Nou, ik ben vanmorgen even gaan kijken, jij ook. Ja. Rijen, rijjun. En dan is toch leuk dat die Zandvoortse middenstand er zo op inspringt. Nou. Dat ze allemaal bonnen beschikbaar stellen. Want ja, het zijn toch activiteiten die je ook als Zandvoorter enorm leuk zou kunnen vinden. Ook in de zomer. Nou, uh, vis schoonmaken, haring schoonmaken ja. Dat is toch perfect om Zal, ik eens, uh, zal ik eens van bovenaan een aantal dingetjes ja, gaan, ik uh, ik gaan dus. voorlezen In het centrum is de 50 plus markt Daar mag je zo langs lopen Richard hey. En daar kan je ook van alles uh, zien en, uh, en, uh, en kopen Er wordt anti-slip demo's gedaan Maar die zit helaas vol Maar dat hoort er natuurlijk wel bij. Er is Keep Fit, workshop moet van dan mee... Moet je niet naar mij kijken? Ik vind dat jij er wel een keer naar mij doet. Oh, dankjewel. Het is pas om drie uur. Je, je hebt er alle tijd in. Er wordt uh, friet gemaakt. Er is een atelierbezoek uh, in de Vuurboetstraat. De Beatspopsingers, daar wou jij het nog over hebben? Ja, ik, uh, het begint om half acht in de Protestantse kerk. Ik zeg, uh, hier staat zelfs vol is vol. En nou, Daar ben ik heel blij mee. Ik doe zelf uh, de techniek uh, daar. En ik weet, uh, ik heb zelf in de Beatspopsingers gezeten. Het is altijd echt heel erg leuk om naar te kijken. Er komt maar vanavond... Er komt iets bij. Een leuke dansclub ja. uit Hawaii. Met kokosnootjes en Met kokosnootjes. En, uh, nou, het ziet er voor me heel ook sexy uit. Ik heb het nog niet gezien. En, ja, het is helaas vol, maar het is wel erg leuk. Dus uh, voor iedereen, uh, wanneer het de volgende keer komt... Uh, koop gelijk kaarten. Ja, nou, ik, heb, uh, uh, ik ben de naam kwijt van dat, uh, van dat koor. Maar ik heb ze op internet heb ik ze bekeken. Daar zijn die shows, kan je, uh, kan je kijken. Het ziet er ontzettend leuk uit. Mooie dansen. Halve kokosnoten bedoel ik. Halve hoor. kokosnoten, maar... Uh, Twee is één, hè? Ja. Goed, is vanavond om half acht. Je kan bij Chocoladehuis Willemsen kan je gewoon kijken en meedoen met chocola maken. Natuurlijk is het, mu het museum open, het Juttersmuseum open. Je kan ook duinwandelingen doen. Uh, de high tea bij Brasserie Plaza, daar moet je je wel even aanmelden en dat kost dan ook een paar stuivers. Ferrari rijden, dat is wel wat voor jou. Ja, maar ja, ik hoorde net dat het alleen maar op de straat is. En als er files zijn, dan rij je misschien 200 meter. En als ik verre rij, dan wil ik ook gassen. Nou, dat kan niet. De nee, dat kan niet. Um, zie de wereld van een Jutter? Dat is dus aan het Juttersmuseum. In het Juttersmuseum. Op, bij de Zeemermin, uh, de bekende Patrick Berg. Daar kan je haringen schoonmaken een haring workshops, Kunst kopen, dat is wel een moeilijke. Hoe doe je dat, Richard? Ja, dat is, ik heb zelf ook wat kunst te hangen. En uh, toevallig heeft een vriendin van mij een gallery. En die vertrouw ik blindelings. Maar als ze zegt het kost 100 euro vertrouw ik. En als ze zegt 1000 euro, dan geloof ik er ook. Dus het is heel erg uh, lastig om, uh, om, om kunst te kunnen, kunnen inschatten. Dus je moet volledig... Uh, ingaan op de professionals, en ik heb het ook wat met haar gehad, van hoe bepaal je nou een prijs? Nou, ik, ik zou eerlijk vertellen, Ben, het gaat ook eens met de lange vinger, ja. hoor. Het gaat niet per vierkante meter. <laughs> ja, dat zou misschien dus... bij de BKR uh, ja. werken of zo. <laughs> ja. Maar goed, uh, er is natuurlijk nog een heleboel andere dingen te doen. Je kan een make-up demo doen bij uh, parfumerie Moerenburg. Daar kan je ook manicure leren. Dat voor jou, ben? Ja, dat wel. Minigolf is wat voor mij. En dat ga ik vanmiddag doen bij uh, Sunparks. Nordic Walking kan je doen achter het Holland Casino. Panorama Zandvoort, dat is wel heel erg leuk. Vroeger was daar een restaurant. Dat weet jij zeker ook nog wel. Ja. Bovenop uh, Bouwers. Ja. En dan kon je prachtig kijken. Nou, dat mag vandaag dus weer. Rondom. Mm. Dus ga eens lekker kijken. Een schildersworkshop in het Zandvoort Museum. Uh, Behind the Beach Bike Rentals. Kan je de dus segway uitproberen. Natuurlijk is de sloppy's Vanaf de VVV. Sportief op strand. Dat is helaas al afgelopen. En een voorstelling over Oud-Zandvoort, de babbelwagen. En dat is bij Beach Club Take 5. En dat is ook wat voor jou. Maar, een wees, wijnproeverij. Maar wees nou verstandig. Ga gewoon langs het VVV Precies. op de Bakkerstraat. En haal die tas op met al die bonnen. Want dit is te veel te kunnen luisteraars nee. nooit allemaal onthouden. Nee, we gaan ook die bonnen niet meer doornemen. Want het zijn er zoveel. Ga gewoon langs.